...Mark Visser met het NOS Journaal. De nationale ombudsman Brenning... mogelijk harder aan te pakken... ...maar volgens Brenning Meijer vinden de betrokken instanties hem te dwingend. Gemeenten, UWV en de Sociale Verzekeringsbank... ...betreuren het volgens de ombudsman... ...dat ze straks in individuele gevallen... ...geen nieuwe eigen afweging meer kunnen maken. Steeds meer bedrijven hebben geldzorgen. 1 op de drie krijgt moeilijke kredieten en leningen van de bank of andere financiers. Daarnaast hebben bedrijven toenemende last van wanbetalers en onbetaalde rekeningen. Blijkt volgens het CBS uit een enquête. De geldzorgen leiden tot minder investeringen en minder productie. De meeste financiële zorgen hebben bedrijven in de landbouw. Het openbaar ministerie gaat een hoge beroep tegen de uitspraak in de zogeheten Facebookmoord. De rechtbank in Arnhem veroordeelde het meisje dat haar vriend opdracht gaf voor de moord op Winsie Hou tot twee jaar jeugddetentie. Haar vriend kreeg dezelfde straf. Het TOM wilde dat de twee volgens het volwassenenrecht veroordeeld zouden worden. De rechtbank koos daar niet voor omdat de twee meteen behandeld zouden moeten worden en dat kan niet in de gevangenis. De Israëlische minister van Defensie Barak verlaat de politiek. Hij doet niet mee aan de verkiezingen in januari. Barak blijft wel aan tot er een nieuw kabinet is gevormd. Zo maakt hij bekend op een persconferentie. Barak heeft een lange carrière achter de rug in het leger en de politiek. In 1999 werd hij premier en dat bleef hij tot 2001. En daarna was hij minister van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Defensie. Ook dit jaar heeft Nederland er geen derde drie-sterrenrestaurant gekregen. Blijkt uit de nieuwe Michelin-gids. In Nederland hebben alleen de Libreien van Jonny Boer in Zwolle... en oudsluis van Sergio Herman in Sluis drie sterren. En die behouden ze ook. Het weer, veel plaatsen bewolkt, af en toe zon en een graad of tien. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A28 richting Utrecht afgesloten... tussen het Hoevenlaak en Amersfoort. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen... Alternatief is omrijden over de A27. Op de A16 richting Rotterdam staat voorknopen te Brechtseplein 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de A20 bij Rotterdam Centrum op de rijbaan richting Hoek van Holland. Daar staat 4 kilometer file en de rechte is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Eh, middag, ja. De hele maandagmorgen hebben we alweer achter de rug, hè? Ja. ja, die hebben we er weer overleefd. We hebben weer overleefd de maandagmorgen. Ja, sorry dames en heren, het een, denk ik, technisch foutje. Heeft u de afgelopen twee uur, of de afgelopen uur, geen, uh, geen geluid gehad op uw radio? Maar, uh, dat is weer opgelost, hoor. We zijn er weer gewoon, nou, ja. Ja. Het gewoon even niet, denk ik. Het In ieder geval, onze excuses voor het ongemak mocht u gewoon... Uh, Afhankelijk zijn van onze muziek, dan, uh, ja, dan was het afgelopen. Uh, een, een meditatieuur, zou ik maar zeggen. He, even lekker stil. Gewoon even lekker. gewoon. Uh, ja. Ja. Stil, maar ik hoop dat u weer terug bent, want wij zijn er wel hoor. Maar wij gaan gewoon door. Tullig gaan we door. Wij gaan door. Ja. Op maandagmorgen om 12 uur hier Sandvoort luncht. En. Uh, ja, wat hebben we eigenlijk vandaag? Nou, het weer natuurlijk. Ja. Wat een weer weer gisteren, hè? jo heel wat. Wat een storm, nietwaar? Ja, we heerlijk zie je dat alles omhoog rent. Zie, zie ik, dus dat uh, is makkelijk. Dan hebben we natuurlijk de dagse of liever gezegd, BVW. Uh, ja, de, die hebben we drie dagen lang natuurlijk die dagse Ja. En dat is deze week uh, collectie van de Hollies. Ja, de best of prachtige dubbel CD waar alles op staat wat deze heren aan hits geproduceerd hebben. Nou, dat zijn er heel wat. Ja, vanaf het allereerste begin tot uh, de meest recente, zou ik maar zeggen. We gaan nu natuurlijk weer oproepen om te stemmen op onze vinyljaren top 20. Ja, wel doen hoor. Wel doen hoor, anders kunnen we geen top 20 maken natuurlijk. We hebben nog tot 15 december de tijd om dat te doen. Je kunt dat kan doen via www.devinieljaren.webklik.nl Daar ziet u een uitleg en daar ziet u de lijst. En dan kunt u het stemformuliertje invullen. Altijd leuk natuurlijk. En denk erom, de plaat die u bovenaan zet krijgt de meeste punten. Dat is natuurlijk gebruikelijk. Ja, zo is dat. Er hebben al een aantal mensen gestemd hoor. Maar er kan, ja, nog, kan ja. nog veel meer kan Er kan nog meer bij. Kan er kan nog meer bij. Ja. Het is een interessante lijst, daar staan verschrikkelijk mooie platen op hoor. Hè? Ja, is wel uh, nieuw als, als, als... Uh, nou, nieuw, als nou, nieuwer, nou, nieuw, nieuw, kom, nieuw nieuwe, nou, ja. 60, 70, 80 jaar, ja. natuurlijk. Uh, leuke mix. Goed, nou, oké, okay. um, we gaan weer lunchen en we gaan weer gewoon lekker gezellige muziek draaien. En we gaan eens kijken wat er allemaal ter tafel komt. Onze razende reporter, misschien wel. Je weet het maar nooit met die man. Dus misschien is hij er gewoon weer vandaag, onder Joop. En uh, nou ja, wij zijn er in ieder geval. Dus, toch? Ja, ik ja. ben er. Uh, ja, jij bent er. Ja, ja. ja. Nou, ik ook. The Beach Boys. God only knows.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 ...op zijn eh, creatieve hoogtepunt stond. Het album Pet Sounds. En dat bedoelde niet dat de sounds pet waren... ...maar pet stond in dit geval voor huisdieren natuurlijk. Staan ook op de hoest met allerlei uh, beesten en zo. The Beach Boys, God Only Knows. En uh, de, dat album was, was wel leuk natuurlijk, die pet sounds en zo... Want er was altijd een hele grote concurrentiestrijd tot de Beatles met de Beatles. Eh, want die hielden elkaar goed in de gaten. Dus toen kwamen de Beatles met Rubber Soul. En toen dacht Brian Wilson: jezus, wat moeten wij hier tegenoverstellen? Toen kwam hij weer met Pet Sounds. En toen zei Paal McCartney weer van: Oeh, wat moeten we er nou tegenoverstellen? En toen kwamen de Beatles, kwamen de Beatles weer met Sgt. Pepper. Ja, zo werkt dat. Kruisbestuiving heet zoiets, geloof ik. Toch?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 Make Up My Mind. Ik hoorde ze afgelopen... Uh, zaterdagmiddag hoorde ik ze live uh, bij Radio 2 toevallig. Ik luister eigenlijk bijna nooit naar dat programma. Ik, heb, ik vind die, die, die, die Dolph Jansen helemaal niks. Maar oké. Okay, um, ja, sorry hoor. Maar uh, toevallig zat ik even te luisteren. En, en toen hoorde ik dit live. Ik dacht, oeh, wat is het een fantastische band. Helemaal akoestisch deden ze en het. Fantastisch. I just can't make up my mind. En dat uh, was de band The New Shining. Nou, oké, okay, dat was een beetje soft. We gaan nu weer even... De Bas, oftewel Bruce Springsteen. zodra je er altijd bij als die altijd doorgescoord hebben. Ik heb het verdomd weinig gehoord de laatste tijd. Ik zei dat de AZ altijd als die, die anti door gescoord heeft, maar. Ik hoorde het weinig de laatste tijd. Dat was het voetbalweekendje weer wel, Er waren weer verrassende uitslagen, hoor. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Maar ik heb wel gelachen, dat wel. Ik heb eigenlijk wel heel erg gelachen, vond ik. Ik bepaalde ja, in ja, oké.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 van de bands die in de jaren 60 natuurlijk meeliften uh, uh, in het kielzocht van de Beatles en zo. Die, maar wel een band die uh, opzienbaarde. Vooral omdat zij uh, altijd een fantastische samenzang hadden. Uh, Alan Clark, niet alleen Clark, maar Alan Clark was dat. De, Tony Hicks was er ook een van. Burn Calvert, maar die kwam pas toen Graham Nash weg was. En natuurlijk Graham Nash, uh, een van de componisten van dit illustere groepje. Die later natuurlijk, uh, nadat wat oneenigheid binnen de band uh, overstapte... Naar, uh, of naar Amerika ging en daar... Uh, bij Crosby Stills en, uh, en Nash terecht kwam, Natuurlijk. Maar hier was hij er nog bij. Here I go again. Een hit uit, denk... 64, 65, zo'n beetje aan de sounddoren. Uh, er scheen wat misverstanden te zijn. Ik ga dat even oplossen. Uh, als u wilt stemmen... op de... Op de, de, op de top 20... Uh, dan moet u uh, intikken de vinyljaren aan elkaar. De vinyljaren met kleine letters. Dus niet alleen vinyljaren, want dan kom je op de oude site van vorig jaar terecht en die werkt niet meer. Dus het is de vinyljaren, daar moet u naartoe. Als u dat uh, goed doet, dan uh, komt, u, komt u echt goed op de goede site terecht. Dus de vinyljaren aan elkaar. Dus niet het woordje de weglaten want dan gaat het fout. En uh, dan komt u namelijk op de oude site en die werkt niet meer, zoals ik al zei. Of tenminste, hij werkt nog wel, maar dan kun je niet stemmen. Dat is het verschil. Goed, oké. Okay, dus de devinyljaren.webclick.nl. Als u dat toetst op uw computertje, dan komt het helemaal goed. En anders kijkt u, als dat niet lukt... dan kijk je gewoon even op onze Facebookpagina van, van Zandvoort Lunch. En ook van de Vinyljaren natuurlijk. Want daar staat de link goed op. Dus dan kunt u uh, daar via uh, dat. Dus ik laat het maar even zeggen dat dat misverstand ook weer uit de wereld is. Zo is dat reeds. Skies on fire. Handsome poets. Sinds ik weer uh, een radioprogramma heb, sinds we dit programma weer doen... komt je ook weer eens wat uh, leuks tegen, uh, vooral in de nieuwe muziek. Uh, dat is wel lekker. Handsome Powers waren dit. En dit nummer, dat heet uh, uh, The Skies on Fire. Jawel. Terug naar 82, jongens. Prachtig nummer van de LP Breakfast in America. Supertrend. Het heet de Breakfast in America. Het nummer heet natuurlijk de Logical Song, ja. Ik dacht zeker dat ik daar niet wist. Ja, ja, hallo. Nou, oké. Okay. Eh, uh, ja. Nou, een boekje. Het weer in Zandvoort. Ja, nou ja... Het was duidelijk een uh, onstuimige weekend dan uh, was voorzien. Uh, na een uh, zware Zuidwestenstorm uh, gisteren uh, is het vrij rustig vandaag. Voornamelijk bewolkt en af en toe een bui. Wind is zuidmatig tot vrij krachtig 5 en de temperatuur het wordt al ongeveer 10 graden. En uh, morgen is het weer bewolkt en uh, er kan lokaal een beetje regen vallen. En de wind is meest matig krachtvier. temperatuur wordt ongeveer zo'n 9 graden. Ja, echt november weer. Ja, lekker toch? Zo lekker in november? Ja. Het zou toch een idiote zooi worden als je in november aan het strand ligt? Ik bedoel, dat kan toch helemaal niet? Nou ja, het kan wel, maar dan moet je naar het zuidelijk halfrond. Ik heb het over Zandvoort, ja. Ik heb het niet over... Oh, over. Alles uitleggen hier. Barcelona. Nou, daar wil ik nog wel een keer heen. Ja. Daar wil ik echt nog wel willen zijn. Wat een mooie stad is dat. Geweldig, hè? Freddie Mercury en uh, Montserrat Cavalier of zo. Barcelona. This perfect dream This dream was me and you I want all the world to see instinct to make you the consensation My guiding inspiration Wat een geweldig monument, dit stuk. Uh, natuurlijk opgenomen ter gelegenheid van de Olympische Spelen 1992... van uh, Barcelona door Freddie Mercury met uh, Montserrat Caballé, De Spaanse uh, sopraan. Geweldige combinatie. En hij schijnt, dat heb ik laatst, tenminste gelezen op de, de website van Queen... Um, die ik op Facebook heb en zo... Uh, heb ik dus gelezen dat er een nieuwe versie uit is. Uh, namelijk een full orchestral version. Dus ze hebben hem opnieuw opgenomen, maar nu met een echt orkest... Want het schijnt, maar dat, ik hoor het niet. Maar ja, je hoort het ook eigenlijk wel. Um, dat dit met heel veel synthesizers gedaan is. En ze hebben nu ook een versie gemaakt. Met wel de zang van Freddy en Montserrat erop natuurlijk. Maar nu met gewoon een echt symfonieorkest erachter. Die is een paar maanden, of een maand geleden ongeveer, denk ik, uitgekomen. Nou, kijk voor die informatie gewoon op de website van Queen. En dan kom je overal kom je weer, kom je weer achter. Zo gaat dat gewoon in het leven. Niet waar? Jawel. Oké. Okay. Nou, dan doen we Bluff maar even. Slaat op het vorige uur. Zo stil. Mm. van dit ogenblik. Jawel. Ja, en dit muziek, herkent u natuurlijk op maandag. De kok van de week met een recept dat u thuis kunt maken ja, en uh, deze week uh, gaan we maken een pittige Oosterse pastasalade. Heel lekker! En dat is voor vier personen. Zo, maar we zijn bij met z'n tweeën. Ja, wij wel. Nee, nou... Nou, nou. Met z'n drieën. <laughs> uh, daarvoor heeft u nodig 250 gram fettuccine pasta. Dat zijn van die linten. Eh... Uh, 2 eetlepels pindakaas, 125 ml groentebouillon, 2 eetlepels ketchup, 3 teentjes knoflook fijn gehakt... of 2 theelepels knoflookpoeder, 1 rode paprika fijn gesneden, 2 lente ook fijn gesneden en 25 gram verse koriander ook fijn gesneden. Uh, de bereidingswijze is als volgt. Uh, de pasta in een grote pan. al dente koken. En afspoelen en uitlekken. En laten afkoelen uiteraard. En uh, vervolgens in een grote kom. Pindakaas, bouillon, ketchup, knoflook en chilipeper goed mengen. Pasta, rode ui, paprika, lenteui en koriander toevoegen. En even goed omscheppen. En uh, dit even een tijdje in de koelkast zetten. Ik zou zeggen eet smakelijk. Maar... Eh... Ik ben misschien uh, niet slim hoor, maar uh, het is herfst. Hoe kom ik dan nog in tuitjes? Nou, die zijn uh, het hele jaar door verkrijgbaar In de supermarkt. Ook wel bekend onder de naam bosui. Oh, bosui! Ja, dat zegt meer Bosuitjes. En het recept staat vanaf nu op Facebook. Dus u kunt het rustig nalezen. Ja hoor, het staat vanaf nu op Smolenboek. Yo! Dire Straits, the walk of life. <gasps> Dyer Street was dat. Dat heette The Walk of Life. Jawel. Het loop van het leven. En het zijn de Eagles natuurlijk. Van het album Hotel California. En daarvan het nummer New Kid in Town.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 Stop. Oorspronkelijk afkomstig van de LP Hotel California. Ik denk dat je natuurlijk aanzienlijk minder hoort dan de, dan de titelsong. Vandaag het maar eens draait. Die waren niet, dat andere horen we vaak genoeg. New Kid in Town, het waren de Eagles. Ik denk dat we nog net even tijd hebben voor een liedje van de Dagse D. Dagse D van de Hollies. On a carousel. Riding along on a carousel. Trying to catch up to you. Riding along on a carousel. Will I catch up to you? Horses chasing cars they. Racing So near and so far On the carousel On the carousel Near and nearer by changing horses Still so far away People fighting for their places Just get in my way En dan weet u we het weer, hè? Ja, dan is het weer tijd voor het nieuws. En het weer van één uur. Dus wij gaan er heel eventjes uit. Even een bakkie doen. Tot zo, aan de andere kant.